Ze is een, een groene we zijn in een museum. Dat is wel lachen natuurlijk. Hè. En hebben ze een beeld van Mark Rutte vernield. Nou hem nog. Hé, <laughs> ja. doet de groetjes van uh, Marco Mossater weer. Dat is wel lachen. Dat het beeld is van Mark Rutte. Mensen. Die vrouw op de, de, de radio was helemaal verontwaardigd. Dat dat. Uh, nou, kunnen we niet. Uh... Jammer dat ze uh, Mark Rutte zelf niet even hebben benieuwd, menigje. <lacht> lachen, Ik vind het echt lachen dat zo'n beeld zo niet meer loopt. <lacht> ja, dat is mijn mening. Dat lachen hè, dit land. Nog wel. Want ja, je moet tegenwoordig als gedetideerde ook al uh, gaan betalen elke dag. Zo kunnen ze de bevolking monddood maken, hè? Want mensen die willen natuurlijk niet betalen, dus mensen komen ook niet meer in opstand. Ja. Ja. Intelligent Nederlands. Ja, kan die vrouw niet even weg? Jongen, jongen, jongen. Oh, ik was hier niet goed van. Hoe vaak komt ze nou nog langs? Ongelooflijk, dit. Beert de rode lapje er? Ja. Dat weten we nou ook wel. Ja, danku, mensen. Eerst. Ja. We leven in een belachelijke wereld. Met belachelijke mensen. Dus... Uh, hey. Wie weet klus zou ik zeggen. Oh. Weet je nog waar dat van was? Van het Fratje vroeger. Kon je een huppeltje maken dan kreeg je een worst van de slagen. Dat was bij RTL 4. Volgens mij was dat bij uh, dat middagprogramma. De 5-uur-show heette dat. Dat was tenminste nog een beetje uit dat de mensen aardig voor elkaar waren, weet je. wel. mieux ja. qu'être ik weet niet of je het gezellige programma van de week hebt gezien waarin uh, in Centraal Afrika de mensen elkaar opeten en benen en zo verbranden. Een hele bijzondere barbecue zouden ze daar na houden.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 Het is bijzonder als je naar uh, Centraal Afrika gaat en uh, je zit in één keer een kannibale achter je halen. Met een kookpot erbij en zo. Ik vind het toch wel leuk, want uh, wel een bijzondere vorm van barbecue houden natuurlijk. Hè? Gewoon mensen, je op dat vuur hè, met die handel. Hè? Hoe is ton papa? Nou. Het is echt ongelooflijk. Het is zo'n idioot die zijn been opeet na het afslachten van iemand die wordt geëerd in zijn granaan. Onreddend. Het is dat gewoon niet meer te redden, deze wereld. Echt. Ja, dames en heren, ik ben het niet met je eens. Huppertik doodschiet, ik benen eraf opgegeten die handel. Jongen, jongen, jongen, jongen, dat werd er ook gestoord. ook, Het duurt er nog lang, nog Ja, en ik heb gehoord dat Nelly weer onderweg is, hè, met haar wekelijkse recept. Ja, Nelly. Ja. Ongelooflijk, hè. Weet je wat we toch altijd zeggen? Toeval bestaat niet. Nou, dat is echt zo hoor. Want net als je het erover hebt. Is dat Nelly? Met een recept? Nou, ze is er nog niet hè. Kan we je bellen, maar dan gaat allemaal weer niet zo Dan ga je weer. Hatsje. Blijf ze nou? Nou. Oh. Oh. Oh nou. Eh... Uh. Hallo. Weet hmm. je wat ik toch altijd zeggen? Toeval bestaat niet. Moment. Ik hoort niks. Oh. Of hoor ik je nou wel? Zeg eens wat. Eh, hoi. Ja, het -ho is te zachtjes, hè. Je moet iets. hallo. Dan oh. gaan we het nog even een kans geven. Moment. Ik ga nog even de tune draaien. Ja. Hallo? Nee, Tatjoen, bedoel ik. Weet ah, je wat die toch altijd zeggen? Toeval bestaat niet. Nou, dat is echt zo hoor. Want net als je het erover hebt, is dat Nelly? Met een recept. Ja, daar is Nelly, hè? Hallo? Hallo, hier ben ik. Daar Nelly. is ze dan, hè, dames en heren? Sinds tijden, eigenlijk, eigenlijk moet daar toch wel. Een applausje voorkomen lijkt me zo, hè? Ja, da, gezellig. Ja, zo is het. Hallo. Hallo, luisteraars. Ja, ha Hallo, Albert. Hartelijk welkom. Eén goede avond. Ja. Uh, Goeienacht is het trouwens al. Ja, nacht hè? Ja, ja. morgen zeg. Oh, We hebben het hier over recepten. Ja, ik weet niet of mensen zin hebben in eten, maar... Nou, eh... Uh... Dus ...toch maar even in hun uh, geheugen opslaan, zeg maar. Ja, nee, maar ze kunnen ook terugluisteren. Ja, dat is ook zo. Ja, je krijgt allemaal bijvallen hè, op de chat, hè? Uh, Oké, okay, maar ik zit met het recept voor mijn neus, dus dat zie ik u even niet. <laughs> <laughs> nou, ik zou okay. zeggen, uh, wat hebben we? Zal ik, zal ik van wel steken. Nou, we, we, we gaan we eten vanavond. Uh, vanavond, ja, vanavond kan je ja, zeggen. Ja, ja, ja. Na twaalf, Ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, het gaat over uh, vegetarisch. Lekker. Vegetarische recepten gekozen. Ik dacht, na nou, al dat uh, eten van uh, oud en nieuw en weet ik ja, wat allemaal meer. Kan wel wat minder. Misschien ze ook helemaal tot hun uh, neus vol met. met vlees. Vlees. Met, <laughs> ja? met SCH. Oh, nou, ...kannibalistische verhaal van jou... ...dat ik misschien ook wel Dat ruimt wel lekker op, moet ik zeggen. Uh, ja. dat is wel waar. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh. Uh. <laughs> Mijn uh, recept gaat over... Uh, het is, uh, ...ja, heel lekker. Tenminste, ik heb, ik heb wel eens zoiets gemaakt... ...maar ik heb dit niet zelf gemaakt. Ooit dus, maar ik kan er me wel heel veel bij voorstellen. Ik ga het denk ik wel zelf maken. Ik moet dan wel enige aanpassingen in het recept uh, doen. Want het is niet helemaal geschikt voor zoals ik zelf eet. Ik eet namelijk uh, zonder koolhydraten, voornamelijk. Mm -hmm. dus, uh, nou, je hebt nodig. Het recept heet Broccoli en bloemkool uit de oven. Hebben we die uh, niet uh, alle keer gehad, uh, Nelly? Ja, oh, dat weet ik niet meer waar. Ja. iedereen al lang weer vergeten dan, denk ik. Sorry. Ja, dat weet jij helemaal niks van. Ja. ja, echt serieus. Ja, maar niet met walnoten. Dus, Jawel! Nou, dat heb je wel erg goed geheugen. Ja! Maar, uh, nou, <laughs> ik, weet het, ik herinner het met niet meer. Dus uh, dan mag het ook een keer. Want het maar is maar dat mag. Dus ik zou zeggen, brand lekker los. Uh, het is bloemkool uit de, de oven. Het is een heel... Uh, bloemkool en broccoli uit de oven. Mm -hmm. Het is een heel populair vegetarisch gerecht. Oké. Okay. Het, het wordt ne net even anders als u uh, gezonde broccoli uit de oven. En kaassaus die, uh, die gebonden wordt met broodkruim. En walnoten zorgen voor een lekker krokant accent. En de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt... Is een grote bloemkool. Grote bloemkool. Voor de... vier, vier personen gaat dit even over. Ah, Oké. Okay. 500, uh, 500 gram broccoli. Mm -hmm. Drie bosuitjes in ringetjes... 25 gram maïzena, mm -hmm. dat zou ik dan dus vervangen door iets anders. Ja, dat, uh, wat jij voor, dat, dat, dat, dat, dat spul wat je vorige keer had. Ja, Vegabin heet ja, dat. Dus. Ja, daar kun je best wel aardig mee binden, ja. Ja, ja. nou, 5,5 deciliter halfvolle melk. 75 gram gruyère, cheddar of andere pittige kaas gerost. Een ei losgeklopt. 100 gram vers broodkruim, dat zou je ook kunnen vervangen door... 100 gram uh, gemalen crackers, als je dat beter vindt. Uh, 25 gram walnoten grof gehakt. Uh, de bereidingswijze. Toch wel gehakt? Wat? Nee, grof gehakt walnoten. Oh, nee, ja, nee, ik wacht even. Ja, nee, ik zit zo intensief te luisteren dat ik hoor in één keer grof gehakt... Nee, oké, okay, nee. Uh, oké, okay. het is een, uh, het is een uh... nee, het is vegetarisch recept. Hè? Dus het komt geen ja, nee, denk ik denk, ja, maar je hebt ook vegetarisch gehakt, hè? Ja, ja dat is waar. Dat zou, zou je kunnen gebruiken. Maar goed, gaat niet. Nee, nee, nee, we, we, houden, we houden ons bij het recept. We houden ons bij het recept. Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius. Verwijder het blad van de bloemkool en snijd de roosjes van de stronk. Snijd de roosjes van de broccoli eveneens van de stronk. Blancheer de bloemkool en broccoliroosjes 1 minuut in een pan met lichtgezouten kokend water en giet ze af. Doe de bosuitjes in de lege pan. Roer in een hittebestendige kom de maïzena met een beetje melk tot een glad papje. Voeg de rest van de melk eraan toe, uh, toe aan de pan met de bosuitjes en breng hem aan de kook. Roer de helft van de kokend hete melk door het maïzena-papje en voeg dit mengsel vervolgens toe aan de resterende hete melk in de pan. Breng het mengsel onder regelmatig roeren weer aan de kook en roer tot een gladde saus. Neem de pan van het vuur en laat even staan. Roer dan de geraspte kaas, het losgeklopte ei en de helft van het broodkruim door de saus. Schep er de geblancheerde groente door. Voeg zout en peper naar smaak toe. Schep het groentemengsel in een ingevette ovenschaal. Strooi het resterende broodkruim en de walnoten erover. Bak de ovenschotel in 20 minuten. Dus nou, dat is niet lang, hè? Op wat dat voor temperatuur? Je moest... Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk 200 graden zit je altijd wel safe, hè? Staat hier niet, niet bij. Maar je moest wel de oven op 190 graden voorverwarmen. Mm -hmm. Dus ik neem maar aan ik dat hij dat... dan op 190 graden moet. Ja, nee. ja, ik heb het laatste keer gehad in een recept toen ging echt van alles mis. Oh. Maar ik zou dan gewoon in dit geval de oven gewoon wat lager zetten. Ja, Want broccoli is nogal, uh, nogal gevoelig hè voor uh, warmte. Ja. Dat uh, wordt heel snel maar, uh... maar Het hoeft ook niet zo. Het gaat erom dat je het aan de bovenkant een klein beetje goudbruin kleurt en dan direct serveren. In plaats van walnoten kun je ook pijnboompit gebruiken. En je kunt ook uh, 100 gram gehalveerde kerstomaatjes tussen de groenten in de schaal schikken. Met de snijvlakken omhoog. Strooi er vervolgens het broodkruim en de noten overheen. Dat is en lekker. Dit, uh, ja hè? Heb je ook nog een toetje erbij? Nee, dat heb ik niet. Oké, okay, alleen... dus, dus, dus, gewoon een pak yoghurt open en dan uh, gewoon... Uh... Twee kleuren vlaar of zo. Oh, ik Er zit lekker veel zetmeel in, maakt het uit? <laughs> ja, is het je loonkuiploop, maaltijd te maken? Nee. <laughs> <laughs> nee, maar we, het is gewoon: uh, bij elkaar is het 373 calorieën. Okay. En uh, je gebruikt ongeveer, uh, staat hier. Nee, wacht even, dat is vreemd. Nee, dat klopt niet. Laat ik het even achterwege. Dus per persoon 373 calorieën. Nou, dat is, uh, ja, dat kan ook kloppen met die kaas en alles, hè? Met die uh, mm -hmm. met saus. De een calorietje meer of minder, ach ja. Dat, uh... Nee, maar het is in ieder geval een heerlijk, denk ik, een zacht gerecht. Met toch een uh, pittige smaak van de kaas. Mm. En een knappige uh, iets van de walnoten erbij. Ik denk dat het. Uh, ik ga het wel doen, ik vind het lekker. Het lijkt me lekker. Ik heb wel eens zoiets gemaakt, maar het was toch weer anders. Oké. Ja, super gezond, hè? Wat vind je ervan dat Studio Beelstraat uh, terug is? Ja, vind ik natuurlijk heel leuk. En ik deed ook over het recept, dus dat vind ik ook oh, ja. heel erg leuk om hier te doen. Dus je vindt het heel erg leuk? Ik vind het heel erg leuk. Nee, dat wou uh, ik nee. nog even. Ik hou het nog even zo door de microfoon. Zo van. Uh, nee, je vindt het echt heel erg leuk. Leuk! Ja, ik vind het heel erg leuk. Het moet niet. Nou heb ik net al ik uh, Het moet niet te veel. Uh, um, ja, ik voel dat een beetje als gemopper. Als we te veel kritisch bezig zijn. Op, op de samenleving. Dit is niet goed, dat is niet goed. Uh, ja, maar dat, of, moet, dat uh, moet ook wel eens een keer kunnen, natuurlijk. Hè? kan niet altijd lol zijn hè, in het leven. Nee, nou oké, okay, maar, voelt dol, ik. maar uh... ik voelt al aan wat ik bedoel, denk ik. Ik voel hem. Ik voel hem. Okay. Ik voel nee, hem oké. Maar verder vind ik het heel leuk en de muziek vind ik ook heel leuk. En uh, de mensen vind ik leuk. Ja. En de mensen die, uh, die niet op de chat zitten, vind ik gezellig dat die ook meeluisteren. En de mensen op de chat. Ik vind het. Uh, Prima dat je er weer bent. Nou, heel fijn. Ja, de aanhouder uh, wint. Goed, um, hallo. Ik ben weer bezig met mijn volgende recept aan het, het voor te bereiden. Oh, oké. Okay. Okay. Ik ben terug. Uh, oké. Okay. <laughs> okay. Nou, uh, ik zou zeggen bedankt. Voor het recept. Fijne ja, weekend voor iedereen alvast. En, ja, en uh, hartelijk goed. Tot, uh, tot, uh, tot volgende week, hè? Ja, tot volgende week altijd. Oké. Okay. Okay. Doei. Doei. Doei. Doei. Doe mij maar een gebakke hond hè? Ja, we gaan afsluiten, dames en heren. Ja. ja. Dit was uh, Studio Wildstraat. Ja, ja. ja. Gezellig weer, maatschappijkritisch eh, programma, heel gezellig en zo. Erg leuk dat u al die tijd het brandende kaarsje niet heeft gezien. Het brandende kaarsje stond namelijk zo gepositioneerd dat, eh, kijk, het stond zo gepositioneerd dat het in één lijn stond met de microfoon. Uh. Ja, dat uh, gibt's nur einmal en dat komt niks mal wieder, ja. Das gibt nog einmal, das komt nicht wieder, tja la la la. Dat komt niet weer. kommt nicht wieder. la, la, la, la, la. la, das gibt nur einmal, das kommt nicht wieder. Ja, la, la, la, la, la, la, la, Das kommt nicht wieder, das ist so schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder, vom Paradies ein goldner Schein. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist vielleicht nur Träumerei. Das kann das Leben Nur einmal geben, vielleicht is morgen schon vorbei. Dat kan das Leben nur einmal geben, denn wieder Frühling hat nur einen Wein. Eenmaal, dat komt niet zo wieder. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. was Studio Bildstraat.